Levi van Eck met het NOS-journaal. NSC-lestrekker Eddie van Heijem is ervan overtuigd dat zijn partij een relevante politieke factor kan blijven. Dat zei hij op het partijcongres in Apeldoorn. NSC dreigt van 20 zetels nu af te zakken naar nul. Maar Van Heijem houdt de moed erin. Als Vitesse terug kan komen, kunnen wij dat ook, zei hij. Van Heijem zei ook dat er veel fout is gegaan in de afgelopen anderhalf jaar... waarin mensen vooral ruzie in de coalitie hebben gezien en weinig resultaat. Ook het vertrek van oprichter Pieter Omtzigt om gezondheidsredenen speelde volgens Van Heijen mee. In Holwart in Friesland hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de gaswinning onder de Waddenzee. Volgens Omroep Friesland ging het om zo'n 750 actievoerders. Ze zijn bang voor blijvende schade aan het natuurgebied en willen voorkomen dat er nieuwe gaswinning komt. Ook willen de demonstranten dat de huidige gaswinning stopt. Onder de Waddenzee wordt al sinds 1980 aardgas gewonnen... Gasbedrijf NAM wil de gaswinning uitbreiden. Op een drijvend zonnepark voor de kust van Noord-Holland is voor de tweede keer in korte tijd brand uitgebroken. De kustwacht stuurde gisteravond een speciaal blusschip naar het zonnepark dat het vuur snel kon blussen. De brand ontstond door kortsluiting in de stekkers die de zonnepanelen aan elkaar verbinden. Het bedrijf achter het zonnepark spreekt over een kinderziekte van nieuwe technologie... Gemeenten halen steeds vaker oud papier op in plaats van dat sport- en muziekverenigingen dat doen. Nu wordt 44 van het oud papier opgehaald door gemeenten. Drie jaar geleden was dat 32 Verenigingen lopen daardoor geld mis, omdat ze het, met het inzamelen van oud papier allerlei uitgaven bekostigen, zoals activiteiten en onderhoud aan het clubgebouw. Het weer vanavond en vannacht is het overwegend helder. Het is wel wat sluierbewolking. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig, maar ook wat hoge bewolking. En dan wordt het 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Paar korte files nog in Noord-Holland om te beginnen. De A9 ampsvereniging Alkmaar, voorknopend Velsen nog 6 kilometer met een kleine 5 minuten vertraging. En de A10.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 Als je dan de open zusjes en hey hey kaboutertjes we gaan nog eventjes een beetje draaien en dan ben ik zo bij u terug Zegt dat hij eens een meisje heeft gehad De kleine Juanita die hem bovenal aanbad Zijn staalharde ogen trouwen als hij haar zag gaan Want dan voelde El zijn hand van liefde slaan Blij. En als hij dan verwaast ontervaart uit zijn droom, hoort hij je lieve signore zachtjes fluisteren in zijn oor. Hij was een bandiet. Was een bandido, voor de grootste bandido, die er ooit is geweest. De grootste bandido, die er ooit is geweest. Zo Robin Pater was dit een uh, bandido en uh, ja, wel bekend van, uh, van de ja de Belgische Spaanse goeille Iglesias. Ja, in de studio hebben wij Jack Barbé en Max. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Weer terug. Kijk, ja, weer terug. Helemaal eh, eh, gezond. Helemaal gezond, en wel. Goed in ja, de kleuren. Ja, we zijn er een beetje bijgekleurd. Dus dat. Eh. Hey, um, ja, nou ja. Uh, Jack, uh, jij zit hier natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single. Yes. En uh, ja, alleen muziek. Hoe Gewoon. is het? Uh, dit, het, is een, uh, het is natuurlijk een bestaand nummer. Ja, het is een bestaand nummer uit 2007. En, 9. 2009. 2009. 2009, ja. ja. ja, ja. En die, uh, die hebben we opnieuw ingezongen. Ja, en dat uh, was natuurlijk van uh, Jan Leligeld. Ja, ja heel tragisch. Jan, die is in uh, 2017 kwam uh, te overlijden. Ja, in augustus nou, 2017 inderdaad, is hij aan de, uh, ja. het vervelende ziektekanker overleden. Ja, ja en uh, ja, eerst was hij natuurlijk ook uh, een zakenman hè? Behoorlijk. En, uh, in. Behoorlijk. In, in, in planten en, uh, en bloemen planten, en, uh, bloemen, uh, ja. Ja, en, en uh, daarna is hij toch uh, de kant op gegaan om, uh, om te gaan zingen. Yes. En, uh, en vastgoed, zat ja, hij? Ja, hij is vastgoed. Ja, hij is vastgoed gegaan zodat hij wat meer tijd zou hebben, inderdaad, uh, uh, voor de muziek. Ja. Hoe is het idee ontstaan eigenlijk om, uh, om dit nummer van uh, Jan te doen? Nou, dat idee dat is ontstaan, in, dacht in 2020 al. Ja, in 2020 uh, kwamen we op het idee om eens wat te gaan doen. We vonden het een verschrikkelijk mooi nummer, wat op het lijf van, uh, ja. eigenlijk op het lijf van Jack geschreven is ook. Okay. Ja, beveel je, En uh, mijn vaste producer, Jeroen Engelbert, daar had ik het toen al aan gevraagd. Uh, nou, de, hij moest de, de toestemming vragen aan de familie. Ja. En uh, die vonden het nog een beetje te kort, dag. Omdat het dus uh, in 2017 allemaal gebeurd was. In 2020, dat was nog een beetje. te bitter. Ja, te, te, te, te bitter. Ja, ja. Ja, ja. Nou, wat scherste mijn verbazing, uh, begin van dit jaar. Toen kwam dat plan wel los. Oké. Okay. En toen kregen we wel toestemming. En het is nou alweer twee maanden geleden of zo dat we dat opgenomen. Drie maanden geleden. Drie maanden geleden hebben we dat stuk opgenomen. En uh, ik ben er eigenlijk verliefd op geworden. Ja, want het is een uh, behoorlijke, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, een sentimenteel melodietje wat er, wat er eigenlijk in, uh, ja, er, in zit. er zitten allerlei uh, dingetjes in voor ieder wat wil en uh, hoe je erover denkt en uh, hoe, je het, uh, hoe je dat oppakt. En, uh, als je een vrolijke bui hebt, dan, uh, dan klinkt het heel anders. Dan denk je een beetje in een, uh, in een andere bui. Zit. Ja, het is, het, is, het is echt een uh, melodie die eigenlijk gewoon op je gevoel speelt. Ja, ja dat klopt inderdaad. Als je in een treurige stemming bent, dan pakt hij je meteen. Dat heb ik al een paar keer gehoord van mij. Ja, ja. dat... Uh, maar voor mij persoonlijk is het gewoon een, een heel mooi en. Uh, ja, ja, maar dat, dat, kijk, het, het is natuurlijk uh, een prachtig nummer, dat sowieso. Weet je, uh, ondanks de uh, treurige melodie, ja, dat, dat, dat moet pakken. Weet je. Dat, ja. En mij uh, stemt het prettig. Ja. En dat is wat muziek altijd doet, en vandaar de titel ook: gewoon muziek. Ja, ja want uh, nou ja. Uh, als, als mensen eventjes uh, zeg maar, uh, uh, op YouTube uh, uh, teruggaan uh, naar het verhaal van uh, Jan Lelyveld. dan uh, begrijpen ze ook uh, uh, deze... deze setting, deze titel. Ja, ik denk dat dat een dingetje is uh, dat ze ze dat uh, eventjes willen bekijken, even kijken, JanLelyveld.nl, volgens mij, dat uh, bezicht ja, dat bezichten Ja, maar even. is op YouTube wel te zien als je Jan Lelyveld, uh, gewoon muziek. Ja. Uh, en dan het, het vergelijken met, uh, met uh, of het vergelijken, het overeenkomen met Jack natuurlijk op uh, YouTube, gewoon muziek. Ja, want, uh, dan, uh, zie je, dan zie je ook het verschil, de ene zingt om uh, Ja. en de andere zingt hem met power. Uh, en Jack heeft al allebei, alle twee. Uh, ja, want Jack heeft er ook een hele mooie videoclip bij zitten. Ja, hè? Ja. Ook een beetje in die trant, uh, uh, uh, daar hebben we het al eens over gehad. Uh, zeg maar, uh, uh, bepaalde aspecten die in de, in, uh, in de videoclip uh, toch terugkomen. Uh, die zo ook bedoeld zijn. Ja, ja zeker. Ja. Je, en, uh, ja. Ja, als mensen nieuwsgierig zijn, moeten ze maar eens eventjes op YouTube uh, kijken. in Jack B. En dan uh, gewoon uh, een muziek. muziek. Ja, en dan, uh, dan moet het goed komen. Ik denk dat we hem eventjes uh, gaan beluisteren. Graag. Geweldig. Hoop ik. Soms wil ik even niet meer denken. Zet ik mijn wereld even stil.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 Waardoor het leven wordt gekleurd om eventjes te rusten bij de bron. Of van een oude liefde, met alle vreugde en verdriet. Of je denkt aan toen je kind was, juist door een lang vergeten wiet. Je glimlacht om een tranendal van toen. Je zou het nu zo anders doen, of het brengt je diep naar binnen. Waar gedachten niet bestaan Maar een vijver van ideeën Die je tot dan toe zijn gaan. Je laat alles even los En je bent vrij Ik kan niet anders zeggen, Jack. Nou, dankjewel. Ja, is, uh, ja, ik, een, uh... een geslaagde actie hier, om het maar zo te noemen. <laughs> dat hebben we goed gedaan. Ja, he? ja. ja. Nou, ik, We hebben het net even over. En, de, de videoclip ook is een, een prachtige videoclip. Dat is trouwens gemaakt door Niels Horstman. Ja, ik wou net zeggen, ik weet niet wie de clip geschoten heeft, maar Niels Horstman... Ja. De, de aspecten die erin zitten, die zijn ook verzonden door Niels nieuws? Of? Gezamenlijk. Gezamenlijk, ja. Ja, okay. ja. Ja. Maar iedereen kwam met die ideeën natuurlijk. En dan kom je op een gegeven moment op een groot ge geheel. je zelf zo nog in de, in de clip had, moest ik op een gegeven moment... De, de camera vasthouden, een stukje filmen... dat die schaduw over je de in ging. Ja. Want op dat moment had Niels bedacht... daar komt die schaduw van die danserest overheen. Ja. Dus dat shot hadden we ja. nodig. Ja, ja dat, is, uh, dat is ook prachtig gedaan inderdaad. Ja. Ja. Ja. Dat, uh, daar is speciaal iets voor nodig. <laughs> dat kan je niet zomaar. Hé, <laughs> hey, maar... Uh, ja, nou ja... Uh, uh, dit, dit is een prachtig nummer. Uh, maar je hebt natuurlijk uh, nog meerdere nummers uh, gemaakt. Ja. Uh, je bent begonnen ergens in uh, 1990. Ja, rond die tijd. Ja. ja. ja. En uh, Adius Bruegers, Signorita, uh, was dat jouw eerste, uh, dat was de eerste succes of was het de eerste single ook? Nou, het was de eerste single en ook meteen succes. Oké, okay, dus. Uh, dat is echt een. Uh, Eigenlijk een klapper. Een goede doorloper. <laughs> ja, ja, een goede. Ja, ja, dat is echt een goede. Nou ja, ik, ik hoop dat in ieder geval uh, gewoon muziek ook uh, ja, toch sporen verdient. Want het is, uh, ja. Hij loopt nog steeds lekker door en uh, we wachten het af. Ja. Het is en, aan het publiek, hè? Ja, ja, ja, ja, uiteindelijk de luisteraars thuis die bepalen. Hè. Dus uh, ja. hey um, adios, Buenos Aires, Rita, dus uh, 1990, 91. Ik dacht 91. En, 91. 91. Ja. Hoe is dat tot, tot stand gekomen, want de eerste single, eerste succes gelijk en uh, ja, dat gebeurt niet iedereen. Nou, dat was eigenlijk een, een beetje een onder onsje we zullen we eens een leuk, een leuk nummer opnemen. Nou, dat was binnen twintig minuten gepiept. Dat was eigenlijk heel vlot en uh, ook natuurlijk Jeroen Engelbert ja. en uh, de tekst was van uh, Kees Dix. Kees Dix ja. En die hebben we meteen eigenlijk binnen een paar dagen hebben we die, uh, opgenomen. En toen hadden we nog uh, ouderwetse pluggers. Die liepen met vinyl onder hun oksel. Ja, uh, langs, uh, langs alles. Hein? Dus, de... dus ja. uh, Max en ik gingen van hort naar her. En overal en kriskras door heel Nederland. En heel leuk. Ja, het was echt een... Uh, nou, eigenlijk wel door heel Europa, want het was natuurlijk een lekker gezellig nummer. Ja. En een zonnetje, en ja, dat ging overal naartoe. Hè. Ja, ik, ik, ik denk dat hij het nu ook nog prima zou doen. Hè? Ja, ja, als je in Turkije of Spanje zo'n zo Hollandse reis, uh, ja. dan wacht dan, hij ook wel denk ik. Elke keer als ik hem ging ja. met optreders, mensen zijn, uh, ja, die gaan uh, uit een dak. Ja, er zit gewoon een lekker ritme in. Ja. Het zegt uh, Nederlands op zijn Spaans. Ja. <laughs> nee, maar dat klinkt ook heel lekker. Ik bedoel... Uh, kijk, ik, uh, ik ken hem natuurlijk niet destijds. En uh, ja, nu, nu ik hem uh, gehoord heb... Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon lekker. Ja, dat, maar, ja. hij is ook wel gecoverd door een aantal artiesten. Dus, maar dit blijft toch de originele. Ja. Hij zingt hem ook nog steeds met de oude orkestband. Ja. Nee, dus met andere woorden, ik ben geen half nootje lachen. <laughs> <laughs> maar je moet het ook niet tot het einde van de avond gaan wachten, want je moet hem wel gewoon even lekker uh, even pieken. Ja, nou goed, uh, je, je neemt hem dus mee. Kom, kom je ook gewoon in Spanje, Turkije en uh, dat soort... Uh, Naar nou, Spanje, Turkije niet. Nee, oké. Okay. Ja, Turkije is natuurlijk ook een beetje de uh, paradijs een beetje aan het worden voor de hollandstalige artiesten. Ja. Ja, maar toen de tijd was het hoofdzakelijk Spanje, Italië. Ja. Dus de, dat was al Sitjes was het, de Lloret de Mar. Ja, maar dan kon je daar terecht, Adius Brennan, Sirelli. We hebben we zelf Griekenland. We hebben, we hebben zelf een heerlijke cruise gehad met z'n ja. tweeën. Uh, ja. Op de Adriatische kust. Dat ja. was heel leuk, ja. Nou, dus het was steeds de uh, Dos uh, ja. ja, Heel, heel ervaring, heel ervaring. Hey, we gaan hem lekker draaien. Geweldig. Adios Buenos, uh, signorita Jack, waarbij je in de studio aanwezig met Max. Let's go. Ik heb heel mijn leven veel geschorven. Ik zag de om en het verdriet. Ik had een leven zonder zorgen. Maar waar ik zocht, dat vond ik niet.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 Ik kan niet eeuwig vuren, altijd is er een tijd van gaan. Jij leefde mij zo in de luren. je liet me in mijn hempje staan. Hoor, signorita, ik zal ze missen. Jouw ogen en jouw temperament, natuurlijk kan ik mij vergissen. Wou dat ik je langer ga te keren. on um. Iedere zaterdag van vijf tot zeven. Oh oh, oh, oh. oh, oh, Iedere zaterdag van vijf tot zeven. Oh, oh, oh. Mm. Zo, hè. daar zijn we weer. Eventjes uh, terug. Uh, <laughs> dat is een leuk lied voor jou, Fred. Ja, hè? ja, ja dat is weer eens wat anders. <laughs> Even kijken hoor, waar zijn we gebleven? Ja, we waren bij Jack gebleven. En uh, Arius Buena Sierrita, die hebben we net uh, laten horen. Uh, gewoon muziek hebben we gehad. Uh, maar we hebben ook nog een Engelstalig nummer van jou. En dat is een cover: Jackie. Jackie, ja? Ja, ja er zit een mooi verhaaltje achter. Er is een nummer geschreven door uh, uh, onze Belgische vriend. Uh, God, dan kom ik niet op zijn naam. <laughs> Ja, dat is, ook, dat is ook al een poos geleden natuurlijk. Ja, hij is Scott Walker. Die... Nou, het origineel is van die Vlaming. Ja, van die Vlaming, ja. nee. Maar in ieder geval, dit is dan de versie uh, wat toen die tijd gemaakt is door Scott Walker, de, or de originele zanger van ja. de Walker brothers. Ja. En toen uh, op, de, op het Rembrandtplein was er een zanger die is over de hele wereld bekend, Scott van Gerald. En die zong uh, daar in een café en die deed dat stuk. Ja, ja, dat helemaal... is, uh, voor, voor de mensen die het misschien wat duidelijker willen hebben. Yvonne heel de zus van Patricia Pai. Yes. If I Had Words. Uh, ja. ja, die man. Daar ja. gaan we doen. Scott Fitzgerald, die ja. zong dat uh, stuk toen op zo'n manier... dat ik dacht, van, ik krijg kippenvel van mijn nek tot aan mijn stuitje. En toen hebben we de band laten maken. En nou ja, dit is het gevolg. En het is een... Uh, ja, het is een powerstuk. Ja, het is... Uh, ik, ik vind het ook een beetje richting Tom Jones gaan. Ja. ja. Nou, dat zit wel een beetje in die hoek natuurlijk. Ja. ja. ja. Nou, het origineel is van Jacques Brel. Dat... Jacques Brel, ja. Dat is weer een hele andere hoek. Maar ja. nou, daar is het origineel van. Ja. Nee, maar dus, uh, dit nummer neem je ook nog steeds uh, mee? Of ja. ja. uh, ja. dat reed je ook nog steeds ja. mee op? Ja. Ja. Ja. Het is, uh, ja. Je moet wel even lekker in je vel zitten met dit stuk. Ja. Er zijn wel eens mensen naar me toegekomen uh, tijdens het zingen of uh, tijdens een pauziekje... dat ze zeiden, haal je wel adem in het nummer? Ja. <laughs> ik denk, nou, uh, wat, wat, wat denk je zelf? Dat nummer is 3.30, uh, 3.40 of zo? 3.25. Uh, 3.25. Ja, uh, ja, okay. ja. Nou, ik kan aardig mijn adem inhouden, maar 3.25... Dat wordt lastig. Ja, Daarom ga ik duiken. <laughs> ja, ik denk daar aan een minuut al uh, dat het dan wel uh, spannend begint te worden. <laughs> maar het is uh, ook uh, als de band niet goed start... Dan ben je hem ook meteen kwijt. Ja. Je kan hem niet meer zo oppikken. Nee, dat is... Uh... Moet, uh, het is wel eens een gebeurd. Ja, dan maak je er een geintje van. We gaan het nog een keer doen. Ja. Ja. Ik, ik wou net zeggen, opnieuw starten en, uh, in uh, verder. Ja. Ja. Ja. Maar een geweldig nummer. Ja. Nou, we gaan hem draaien. Geweldig. A singer with a Spanish bum, who sings for women of great virtue. I sing the them with a guitar, I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know doesn't hurt you. My name will be Antonio, and all my bridges I would burn. And when I gave them someday, no, know I expect something in return. I had to get drunk every night and talk about for I could be for an hour every day If I could be for just one little hour hack you in a stupid ass way And if I joined the social world Became back carry-up young girls Then I would have my own board fellows. My records will be number one And I'll sell records by the time All sung by many other fellows Find them on that be handsome jack, and I'll sell boats of a opium, whiskey that came from Wiganum, a pretty and bell in Persia. If I had plans on every finger, finger in every country, in all the countries ruled by me, I'm still the one I want to be. Up inside the opium dance around and listen, Chinaman. I sing the song with in them. About the time they call me Shack. If I could be for only an hour, if I could be for an hour every day, if I could be for just one little hour, I cute cute in a stupid-ass way. Now tell me, wouldn't it be nice? That if one day in paradise, I sing for all the ladies of there. And they will sing along with me. We'd be so happy that we'll be, cause down below is really nowhere. And if my name was Jupiter, then I would know where I was going, Become the things. Well, through the ages and the devil too, who sing that kind of song to me, about a the time they call me Jackie. If I could be for only an hour, if I could be for one hour every day, if I could be for just one little hour, I'd you, you in a stupid ass way. Ja, dat was hij dan. Jack maar Aan het Tom Tuams. Met Jackie, ja. En met Jackie. Ja, het origineel komt uit nou. 1968. Hè. Ja, ja, maar het is, ja, nou ja, we zijn geen 18 meer, hè? Nee, maar die bal komt ook niet uit 1968. Uh, uh. Nou ja, ja. Nee, maar um, ja, ik bedoel, niks mis met uh, uh, Ja. Ik zou hem gewoon blijven zingen. Nou, dat ben ik ook wel van ja, Ik bedoel, uh, zolang staat, het kan. Laten we het zo zeggen. Er staat nog steeds op mijn favoriete lijstje. Ja. Dan gaan we naar uh, Veel Te Mooi. Dat is ook een, uh, een leuk nummer. Ja, we zijn een heel apart project. Uh, Jeroen, die, uh, die zende mij een lied. Hij zegt een beetje uh, soul, maar dan uit de Jordaan. Of ze Amsterdams. Ik zei, nou, laat het maar horen. Nou, daar kwam dit nummer uit. Veel Te Mooi. Er zit van alles in, er zit soul in, er zit een beetje blues in, er zit een beetje jazz in. En, ja. uh, en dan lekker tempo. Vooral dat gitaartje, dat, uh, dat doet het hem. Ja, want uh, ik neem aan dat je er zelf ook achter stond. Want anders, uh, kijk, ze dus kunnen met het project aankomen. Maar <laughs> als jij het niet. Ja, dat uh, nee. zijn natuurlijk stukken die, die je toegezonden krijgt. En dan luister ik dat een paar keer. En kom ik daar wel bij met mijn stem? Is het wel, is het wel voor mijn stem bedoeld? Nou, uiteindelijk na een keertje of honderd. Een keer even het liedje mee zingen ja. En je, je net wat Max ook zegt, je, je, je tekstbelevenis erin zetten. Je moet hem natuurlijk niet opzeggen. Op, op nee. Je moet hem wel. Uh, dan krijg je een beetje Paul paal de verhaal. En dan, uh, ja. ja. ja. <laughs> maar de, ik denk dat het met alle liedjes zijn, maar uh, liedjes zijn, is, ik bedoel. Het is een uh, apart nummer. Ja. Het is ook als ja. een projectje opgezet. Het is wel een grapje ja. geboren op een gegeven moment. Ja. Maar we denken, nou, we laten er toch een heel statisch filmpje bij maken. Ja. Uh, Toen de tijd. En uh, We denken, nou, we hoeven geen single te worden of zo. We hebben hem ook nooit uitgebracht. Dus gewoon zo gemaakt, op uh, YouTube gezet. En, uh, <kijf> en ja, gewoon als, uh, als gabbers onder elkaar, met z'n drieën. Ja. Hebben we dat? Uh... Gewoon een hebben dingetje. Ja, gewoon een dingetje. Ja, ja. Van, uh, hebben lekker op een uh, zondagavond. Uh. Ja, <laughs> en we maken altijd met z'n drieën heel veel plezier. Dus, uh. Ja, nou, dat is het belangrijkste. Daar is naar... muziek ook voor bedoeld. Natuurlijk. Dat mag ook wel na dertig jaar. Dat je... Ja, ik bedoel. Uh... Je bent vriendjes ook. Ja. ja. Hey, en wat, wat is het al van deze? Veel te mooi toch? Ja? Ja. Uh, ja, toch? Uh, eh, 6 jaar terug? Nee, drie. Drie? 3 of vier jaar geleden, nee. Nee. Dus Hij is nog niet zo uh, nee, gek. Uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Oké. Okay. Nou, we gaan hem uh, horen. Nou, kan allemaal. Ik was al even vrijgezel en de nacht was mijn domein. Ik deed mijn eigen dingen en dat was het dan tot ik thuis was. We willen die vrijheid heeft geen pijn en niemand ging het aan wat ik vandaan kwam hoe het geweest was Wacht, niet normaal, nee, wat is er mooi. Even mooi. Al gaf ze mij nog duizend jaar, ik vertrouw haar echt nooit meer. Als ze liep me in de steek en dat was het aan over het niet was. Ik nam alles aan als ze loog ze iedere keer. Ik ga wel eens en me een of ik een ding of een oude fiets was. En een echt beslaafd, the whole mooi ja. Een lekker. nummer met uh, van alle aspecten allerlei, daarin. Uh, allerlei verwerkt. ingrediënten. Ja. Ja. <laughs> nee, maar goed, het is wel een uh, lekker nummer. Ja. Het zwingt lekker en. Het uh, is ook een beetje toch wel een beetje popachtig. Ja, het is een beetje poppy, er zit een beetje jazz in. Nou, ja, heel ja. een beetje dan. Maar uh, ja, een beetje soul, bluesy. Ja, uh. Het is een lekker nummer uh, dat je zegt van hé, uh, hey, ik zit op het strand. of. Uh, ik zit ergens een biertje te hopen en uh, ja, lekker nummer. Ja toch? Ja. Dus die, uh, maar, die, maar die nemen we ook mee, hè? Op ja. ja, toch? Ja, die nemen we ook <laughs> <laughs> hey, um, veel, te, veel te mooi. Dat was dan wel, ja. Veel te mooi. Uh, even kijken hoor. Uh, voor, wat, wat hebben we nog meer? Uh, we waren niet alleen. Dat was er eentje die, die, die een beetje op waarheid gebaseerd is of zo? Uh, voor, dat dat ieder, je, voor ieder wat wil. Uh, dat, uh, <laughs> dat je betropt bent of zo door je ouders. Ik ben een gesloten boek. Maar dat zou zomaar kunnen zijn. Ja. Ja. Klopt. We waren niet alleen. Ja, ja, ja geweldig, geweldig nummer. Maar, uh, misschien staat hij wel op de lijst bij de volgende. Misschien. Ja, 2.0. Ja, 2.0, eh, euh. ja, ja. Als ik zo uh, naar Max kijk... Dat, uh, Dan zit het er wel aan ah, Hij wordt wel vaak genoeg in mijn gezicht gegeven <laughs> die, die moeten we doen. Die moeten echt die doen. Ja, nee, en, mensen vinden dat leuk, ja, maar wij moeten het ook leuk vinden. Ja, ja. Ik, ik denk dat hij jou wel zoveel krijgt dat je, dat je hem leuk gaat vinden. Nou, ik vind dat <laughs> hartstikke leuk. <laughs> en mag hij 2.0, hoor. Ja, nee, maar ik bedoel, uh, uh, een, beetje van, uh, een beetje van deze tijd, zeg maar. Uh, nieuw jasje, inderdaad. Uh, ja. Een beetje, ja, misschien wat, wat meer up tempo erin. En, uh... Dat zou ik nog kunnen, ja. We, wat gaan... Ja. Ja. We gaan het onderzoeken. <laughs> ik, voel, ik voel een nieuw nummer aankomen. <laughs> Geweldig. We waren niet alleen, Jack Barbé, hier in de studio en, uh, aan de tolweg Tina Dankjewel. Fred. We waren niet alleen. Jij bij hem ben ik nog steeds bij haar. In zekerheid, geen eenzaamheid. We waren niet alleen, ons hele leven leek al toekomstklaar. Ik was tevreden, zocht het nergens naar. Jij in mijn leven kwam, in mijn leven kwam, wat moet ik doen? Wat heb ik gedaan? Maak maakte me bang, waar ben ik fout gegaan, in de fout gegaan. niet alleen, uh, ja, de fantasie laat ieder maar op los. <lacht> Nogmaals, voor ieder wat Maar uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik zie toch wel een uh, 2.0 hierin, uh, Jack. Nou, dat uh, ik denk ook wel dat dat uh, die kant op gaat. Ja. Ja, dus, uh... Wanneer weten we nog niet. Maar, ik zie die smile <lacht> al weer. Na 30 jaar krijg ik nog steeds gelijk. <lacht> nee, maar echt... Uh, als je, als je hier ook een, een prachtige live bent achter hebt jongen, dat uh, wordt een geweldig nummer. Ja, het is een wonderschoon nummer. Elke keer als ik dat nummer doen, die mensen die. Ja, die, die komen gewoon naar je toe. Wat een, wat een prachtig stuk wat een ja. nummer. En nogmaals, ja, het is wat iedereen ervan denkt. En hoe die het beleeft. Ja, uh, daarom zeg ik, laat je fantasie er maar op los. Ja, toch? <laughs> ja. Ja. Even kijken. Dat deed ik toen ook. Hey, um, ik, ik, ik ga gewoon nog een, een nummertje draaien van. Uh, uh, nu we toch uh, hier zijn met Jan Leeniveld. Uh, dat uh, zingt hij dan samen met Mandy Huys. Ja, nou ja, ja. dat, uh, dat kennen, die kennen we ook. Hè? Die mooie blonde dame uit uh, de achtergrondkoor van uh, Vroger. De Frockets. Ja, de Frockets. <laughs> en uh, ja, dat nummer heet uh, Mijn nummer 1. Mooi nummer. Ja, heel lekker. Zo er dan niets meer zijn, dat ik niet weet van jou? Weet hoe je wakker wordt en lacht. Of je niets dan feest verwacht. Je geur, je hart, je haar. Ik ken ieder klein gebaar. En ik zie nog elke dag hoe mooi je bent. Zou er dan niets meer zijn? Dat jij niet kent voor mij. Je ziet mijn grenzen en. Ja, dat is een prachtig stukje uit het concert van Jan Lelyveld. Samen met Mandy Huids. En ja. Ja, geweldig. Mijn, mijn nummer één, ja. Geweldig. Ik hou ja, hiervan. Ja, ik, ik, ik, ik zie dit, uh, dit. Dit is ook wel een nummer wat jij heel goed zou kunnen vertolken. Ja, ik wil het wel doen met Mandy. <laughs> nou ja, ja misschien zingen, Mandy ook wel. Zingen. Ja. <laughs> Even dat mensen misschien een hele rare ding gaan denken. Nee. En ik, ik ken Mandy natuurlijk al uh, heel lang. En, uh, ze hebben ook de eerste nummers uh, van mij, uh, de backing vocals, gedaan. Ja. Samen met Petra Berger. Ja. Nou, Dat uh, waren niet de minste natuurlijk. Nee. En trots op. Ja Mandy, ja, Mandy is Mandy. Ja. top, ja. Top, top. Ja, het is dus, uh, ja, gewoon, gewoon altijd gewoon gebleven. Zeker altijd. Ja, maar ook qua ja, ja, stem, Het is uh, ongelimiteerd ja ze doet het gewoon dus, uh, ze, ze ja ze hebben prachtstem gewoon ja. het, uh, dat is waar gewoon die kunnen je, we niet omheen daar krijg je niet omheen nee. <laughs> hey, um, nou ja dan hebben we nog uh, één nummertje yes en uh, dat is voor mij alleen ja dat is een heerlijk stuk ja eigenlijk een originele kuffer en van, en van Engelbert beding. ja en uh, die zong je ook voor jezelf alleen of uh? <laughs> Ja, maar als je, als je tegenwoordig dus alle nieuwe liedjes hoort... is daar in de tekst is niet veel veranderd. Nee, nee. Maar het gaat over jou en mij en... Uh, ja, ik en jou. Ja, uh, uh, nou ja, je, je kent de hele Riedel uh, wel natuurlijk... Uh, uh en ik hou van jou want ik blijf je trouw. Daar is alles een beetje op gebaseerd. Ja, ja daar hebben ze toen ooit nog een liedje over gemaakt. Liefdesliedjes. Je kent dat nummer wel, ja, ja. ja. <laughs> die, die geven altijd aan, dat inderdaad, standaardnummers. Liefdesliedjes. Ja. Je zou ze moeten horen, maar... <laughs> nou, het is nog steeds het meest, meest uh, bezongen en gezongen onderwerp. Ja. Je gaat niet over de oorlog zingen, dat gaan we niet nee, nee, nee, nee, nee, ja. Uh, een klein orkest heeft dat ooit gedaan, ja. natuurlijk. Ja, maar, er dat, mee, maar... maar dat is natuurlijk heel apart. Ja. Heel apart. Nee, maar goed, uh, ja, ik, ik denk dat dat uh, voornamelijk uh, toch een, een, iets is wat, wat alleen maar in de uh, verwoord kan worden, denk ik. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ik bedoel, ja. Uh, zo, zo, ik zeg altijd: zoek maar uh, naar de woorden. Hè? Je houdt van je vrouw, maar ja, hoe. Hè? Nou, Ze zal je ik, ik, ooit ik, wel eens gevraagd hebben ik, van, nou, nou, hoe toon je ja. mij dat dan? Ik, ik, ik zei net, ik ben een gesloten boek, maar dit, dit mag je wel weten. Ik zeg een paar keer tegen mevrouw dat ik van haar hou. Ja. En het gaat gewoon op, uh, uh, op momenten dat je denkt van, nou ja, ja. het ja, komt wel ja, goed ja, ja, uit. Ja, ja, ja, Maar als ik sta te zingen en er komt in de tekst, ik hou van jou en ik kijk mevrouw aan, dan komt het heel anders over. Ja. Dan wordt het weer een beetje een klein meisje. Moet dat, moet dat. Ja, maar dat, nou, dat, maar dat, dat, maar dat is toch wel een ja. leuke, ja. ja. Nee, dat, dat moet. Als ja. dat dat ja. je van je vrouw houden dan hou je van je vrouw. Geloof. Ja, zo is het. Ja. En dus ik heb jullie een klein tipje... Van de sluier gegeven, ja. Van het gesloten, van het gesloten boek. <laughs> nee, maar goed. Eh. Ja, het nummer zelf. Eh, ja, ik vind het een prachtig nummer ook. Was dat ook niet eh, in gedacht gedachten had, Max, of niet? Dat was zo'n eentje die ik in gedachten had. Dat ja. dacht ik al. Ja. Dus, uh, nou ja, ook. Uh, nou ja, als uh, we een hele mooie, hele keurige sponsor kunnen vinden, dan kunnen we ze misschien allebei opnemen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja ik bedoel, bij gaan? deze, wie meldt zijn gaan, ja, ik bedoel, uh, waarom niet? Toch? Ja. Nou ja, je kan altijd naar www.maxvandijkmanagement.nl. Ja. Een beetje reclame voor Max. Ja, ja dan uh, Max ook zo'n beetje reclame. Dan, uh. Zo is dat. Hey, um, ja, we gaan hem uh, ja, snel beluisteren eigenlijk. He? Want uh, yes. we hebben nog maar vijf minuten. Dus Goed zo. We gaan het doen. Ah dan. Wel hè. Ja, gelukkig <laughs> maar. <laughs> ja, nou we hebben mooi vier, vijf liedjes uh, ja. van mezelf en... Uh, nou ja, en een tipje van je slijer. En een klein ja. tipje van je sluier. En ik vond het weer geweldig bij je, Fred. Ik, uh, ik kom weer altijd met uh, veel genoegen. En, uh. ja, nou ja, ik hoop in ieder geval, in ieder geval hoop ik de volgende keer wat te drinken te hebben. Want ik sta zelf ook een beetje droog. Hey, we we ja, ik, ik ben terug van vakantie gekomen en er is er gewoon niks. Er is helemaal niks. Ja, behalve ja. een bak koffie dan, maar goed. Maar je moet, je moet weer helemaal op, even op starten. Ja, nou ja, ik, ik, ik, ik zorg altijd wel dat ik wat bij me heb. Dus Heel de belangrijk. volgende keer doen we het goed. Goed zo, dat komt allemaal goed. Hey, uh, ja, ik zou zeggen, uh, nou ja, dankjewel natuurlijk uh, voor uh, je komst hier naartoe. En uh, samen met Max natuurlijk. Ja, bedankt voor je tijd. Ja, eh, graag gedaan. Ik, ik vond het weer gezellig. Ja, en eh, nou ja, maar, graag, graag. Eh, Het leuke is wat de mensen niet horen als de koptelefoons even afgaan. Dat is het leukste. Ja, <grijg> en dan achter de, achter de schermen. <grijg> dat het wordt geen tipje van de sluier. <grijg> <grijg> dank je wel nogmaals, uh, dankjewel, Fred. Fred. Ja, Max, dank je wel. volgende keer. keer. Ja, tot de volgende keer.